10 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Elektriciteitsnetbeheerder TenneT overweegt naar de beurs te gaan om geld op te halen. Voor investeringen in het net heeft het bedrijf de komende jaren zeker 5 miljard euro nodig. Dat geld moet op korte termijn komen van de enige aandeelhouder, de staat, of anders van een beursgang. Tennet beheert het hoogspanningsnetwerk in Nederland... en een deel van het Duitse netwerk. Het bedrijf wil ook voor 8 miljard euro investeren in Duitsland. Het geld voor die investeringen is al wel voor een groot deel binnen. De Nederlandse spoorwegen kopen zich voor een nog onbekend bedrag in... bij de Haagse stadsvervoerder HTM. NS koopt 49 procent van de aandelen HTM van de gemeente Den Haag. Volgens NS kan door de overname de aansluiting... tussen het regionale bus- en tramvervoer en het treinverkeer verbeteren. In de toekomst worden de klanten bijvoorbeeld in de bussen geïnformeerd over de actuele vertrektrijden van treinen. Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse spoorwegen belang nemen in een regionaal vervoersbedrijf. Het bedrijf heeft al 49% van de aandelen van streekvervoerder Cubus. De drie mannen die in Roemenië zijn opgepakt voor de schilderijenroof in de kunsthal worden daar berecht. Het openbaar ministerie in Rotterdam zal niet proberen hen naar Nederland te krijgen. Die personen die zijn aangehouden in Roemenië, die zijn er aangehouden in een allopend onderzoek. In dat onderzoek kwam voren dat er mogelijk ook sprake was van betrokkenheid bij de kunstroof in Rotterdam. Maar ja, en omdat het om een lopend onderzoek gaat, is in goed overleg overigens met Nederland besloten dat wij niet om uitlevering gaan vragen. Een Roemeense vrouw die in Nederland werd gearresteerd voor medeplichtigheid zal hier wel worden vervolgd. Bij de kunstroof vorig jaar oktober werden zeven schilderijen buitgemaakt. Die zijn nog altijd niet terecht. Minister Bussenmaker wil dat er in het voortgezet onderwijs... meer excellente academici voor de klas komen. Ze maakt meer opleidingsplaatsen vrij voor deze masterstudenten. De jonge academici kunnen per week twee dagen op een school werken... en krijgen daarnaast een opleiding tot topdocent. Voorzitter Sjoerd Slachter van de VO-raad is enthousiast over die topstudenten. Dit is een type uh, student, hoogopgeleide, academici, soms in twee, drie vakken cum laude afgestudeerd, die anders eh, niet naar het onderwijs zouden zijn gegaan. Het project rond de excellente afgestudeerden is een van de thema's op een grote internationale top over onderwijs in Amsterdam. Op die bijeenkomst die twee dagen duurt komen ministers van onderwijs uit twintig landen. Afgelopen nacht was het extreem koud voor de tijd van het jaar. In El, in Limburg, was het volgens Weerplaza het koudst. 13,3 graden onder nul. Het oude record stamt uit 1962. Toen werd het s'nachts 9,7 graden onder nul. Vannacht was het op verschillende plaatsen in het land min 10. Dan weer gelijk maar geregeld zon, maar ook enkele sneeuwbuien. Het wordt 2 tot 5 graden en morgen verandert er weinig. ANWB, verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... zijn tussen Deventer Oost en Badmen twee rijstoken dicht. Vanochtend zijn daar twee vrachtwagens op elkaar geknald. Afsluiting van de twee rijstoken... duurt Volsrijkswaterstaat tot een uurtje of half twaalf. A2 Eindhoven naar Maastricht, daar staat twee kilometer bij echt. En op de A9 richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Badhoevedorp. Daar staat ook twee kilometer en alleen de vluchtstrook is daar open. En op de A67 Venlo richting Eindhoven... Dan zijn tussen Afrin en Assen ook twee rijstokken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En het duurt tot een uurtje op half twaalf. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuil grond te staan. Oh.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De cijfers kenden we al, nu de analyse en de oplossingen. Kansen en bedreigingen, kortom, voor de Nederlandse economie... in het Centraal Economisch Plan 2013... zojuist gepresenteerd door het Centraal Planbureau. Wie op zijn oude dag thuis wil blijven wonen... kan de hulp inroepen van een Poolse verpleegster... Wij gaan samen naar de bioscoop, wij gaan samen naar het zwembad, eh, vakantie. So, wij doen heel veel ja. dagen, activiteiten samen. En het ochtendumeur van Koos Postomaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Zojuist gaf Koen Teulings, de baas van het Centraal Planbureau... een persconferentie om het uh, Centraal Economisch Plan 2013 te presenteren. De cijfers uit dat plan werden twee uh, weken geleden al bekend... maar de analyse en de aanbevelingen nog niet. André Menema, economie-redacteur van de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt die persconferentie uh, gevolgd. Uh, zat er iets opvallends in de woorden van Teulings... en cijfers misschien bijgesteld die we nog niet wisten? Nee, er zijn geen uh, veranderingen aangebracht in het uh, plaatje... dat ze twee weken geleden presenteerden economie en we groeien een heel klein beetje met 1% volgend jaar. Werkloosheid loopt stijl op, uh, veel sneller stijgt die dan uh, eerder was aangenomen. Ja. ja, en dat zijn eigenlijk de, de, de sombere tonen in het verhaal zelf. Vooral omdat je natuurlijk te maken hebt met A, al twee jaar op, op rij krimp. En de matige groei van 2014 is ook niet echt veelbelovend. Nee. Um, nou uh, is er veel aandacht voor het consumentenvertrouwen, ook weer bij deze persconferentie. En Turling zei, hier is iets geks gaande. Wat is er gaande? Nou, het heel gek is in die zin dat de zwakke groei van de economie vooral wordt um, veroorzaakt door het achterblijven van de consumptie. De mensen merken in hun inkomen, in, dus in hun koopkracht... doordat ze lager, minder verdienen dan wel een lagere uitkering... of lagere pensioenen krijgen... dat ze dus minder te besteden hebben en worden voorzichtig. En de huizenprijzen hebben een flink gat geslagen... in de vermogens van mensen. 23% gedaald, gemiddeld genomen, met inflatie meegenomen... in de voorbije vijf jaar. Dat is een kwart zeg maar, van het vermogen dat gewoon verdampt is... dat je niet meer hebt. En ja. dat heeft ervoor gezorgd dat mensen dus hun vertrouwen... wat verloren hebben. Oh ja, dus ik... Wat verloren? Alleen de Grieken hebben meer vertrouwen verloren. Nou, dat werd ook wel duidelijk dat wij als Nederlanders, hoewel wij er zeg maar economisch gezien uh, helemaal niet zo slecht voor staan... en best een rijk land zijn en gaan zo maar door... Uh, dat wij toch het, het, het somberste zijn van bijna heel Europa. We zijn somberder dan de, de Ieren, somberder dan de Spanjaarden, somberder dan de Portugezen. En sinds 2008 is dat vertrouwen, de consumentenvertrouwen gedaald, alleen maar gedaald en gedaald. En dat ja. zorgt voor een belangrijke reden, een belangrijke oorzaak van dat, uh, die zwakke economische groei. En André, nou horen we een hele batterij aan economen telkens roepen... we bezuinigen de economie kapot. Dat hoor je zelfs, weet je zelf ook van de werkgevers, zo langzamerhand. Uh, is dat ook een conclusie die wordt gedeeld door Teulings? Nou ja, Teulings in zoverre die heeft uh, gezegd van, we hebben toen een aantal voorspellingen gedaan over uh, de economie en de effect van bezuinigingen daarop, de multiplier zoals dat heet. En uh, Ze hebben het IMF gevraagd om een keertje te kijken naar de CPB-berekeningen en te kijken naar de specifieke situatie van de Nederlandse economie. En daaruit komt min of meer dat uh, de conclusie dat bezuinigen in de huidige situatie van stijgende werkloosheid en lage rente en problemen in het bankwezen op korte termijn gewoon weinig soela's opleveren. In andere woorden, meer bezuinigen omdat je bijvoorbeeld moet voldoen aan de norm van Maastricht... Uh, het plafond van 3%, heeft op dit moment niet zoveel zin. In kan er een beetje aanverrechts uitpakken. Is dit dan ook het politieke signaal op de drempel van zijn vertrek? Namelijk, voor 2014 moet je ook niet alles uit de kast trekken... en maar blijven bezuinigen om die 3% te halen? Uh, in, feite wel, in feite wel, want uh, eigenlijk zegt hij van... Uh, we gaan gewoon uh, datgene uitvoeren wat je met elkaar hebt afgesproken... dat enorme pakket aan miljarden bezuinigingen... en uh, bewaar vooral de rust in het land... en zorg niet dat je de burgers nog meer opschrikt... door bijvoorbeeld nieuwe dingen in het vooruitzicht te stellen waar mensen ja. nog meer bang van worden. Ik heb even snel door die analyse heen kunnen lezen... Uh, tijdens het nieuws en tijdens de reclame. En hij maakt ook een vergelijking met de jaren zeventig... in uh, zijn zoektocht naar een verklaring... waarom politici toch maar blijven hameren op bezuinigen. Uh, en daarbij ook het angstbeeld... dat er in de jaren zeventig natuurlijk uit is gegaan... van te grote groeiprognoses. Het centraal planbureau zat het trouwens toen ook heel vaak naast. Um, um, maar hij zegt, toen waren de lonen veel hoger. Dus die vergelijking die gaat niet op met andere woorden. Daar moeten we niet zo bang voor zijn. In feite wel. In, feite wel. De, in andere woorden, de, de vergelijking met, met het verleden... is natuurlijk wel gemakkelijk een aantal lessen te trekken... Uh, die te maken hebben met, met uh, bijzondere omstandigheden... als een economische recessie of een bankencrisis en dergelijke meer. Ja. Maar persoonlijk zou je, zou je kunnen zeggen dat... Uh, Bepaalde maatregelen worden gewoon in bepaalde, in bepaalde omstandigheden overschat. En andere uh, maatregelen, bezuinigingen, die worden weer onderschat. afhankelijk van de situatie waar een land zich in bevindt. En op dit moment lijkt het eigenlijk te zijn dat je beter uh, niet al te drastisch nog verder gaat bezuinigen. Dat is de boodschap dus van Koen Teurlings, de directeur van het Centraal Planbureau. André Menema. dankjewel. Door naar uh, Willem Vermeend, oud-minister van uh, Economische Zaken, oud-staatssecretaris van uh, Financiën. Sociale Zaken moet ik zeggen trouwens. Goedemorgen. Uh, deelt u de conclusies van Teulings, namelijk niet alles op alles zetten om die 3%-norm in 2014 te halen, want dan daalt het consumentenvertrouwen alleen nog maar meer? In de eerste plaats vind ik het een hele mooie analyse, gedegen analyse en ik deel zijn boodschap. Uh, dat is ook wel een beetje de, ja, de algemene opinie in economenland in Europa op dit moment. Uh, het IMF heeft een nieuwe analyse gemaakt en er blijkt toch uit dat in de huidige economische omstandigheden laag consumentenbestedingen, laag vertrouwen dat je op moet passen voor verte bezuinigingen. Wat nu de boodschap is, uh, we zijn wel te zonder, maar aan de andere kant is het ook zo... we komen er bovenop, we zijn een relatief rijk land... maar dat betekent tegelijkertijd dat we, we bijna 50 miljard van ombuigingen op de hels gezet... Ja. de afgelopen jaren, uh, dat is een keer genoeg. Want als je nu verder zou gaan... Ja. ja, dan gaat de economie de put in. Dus ik vind dat een hele goede analyse. Nou ja, voor 2013 wordt er ook niet uh, super drastisch nee. bezuinigd. Iets minder extra. Nog Klopt. altijd wordt er veel bezuinigd. Maar voor 2014 gaat die discussie nu beginnen. Want uh, als ik de cijfers goed lees, dan komt het uh, saldo dan nog iets negatiever uit. Dat is waar met een tiende van een uh, procent. 3,4 procent tekort. En dat mag maar 3 procent zijn van Brussel. Klopt. Dus ook in 2014 niet bezuinigen? Nou, ik ga ervan uit, uh, even los van wat Nederland doet, uh, dat binnen Europa, ik zie een trend ontstaan bij alle landen, dat men zeggen, ja, we moeten toch voorzichtig zijn. En dat betekent dat uiteindelijk ook Europa waarschijnlijk zal beslissen dat in 2014 uh, landen die wel kunnen laten zien dat men uiteindelijk naar een begrotingsevenwicht komt... ook weer de mogelijkheid krijgen om boven die drie uit te gaan. Maar op het moment dat je ook dan weer gaat bezuinigen... en de economie uh, zit nog in een krimp, dan versterk je de krimp. En dat moeten we dus niet doen. Dus u zegt, laat die 3 normen even los, ook voor 2014? Uh, als dat nodig is, en Europa... Kijk, zolang je krimpt, laat ik, het zo zeggen, laat ik het zo formuleren. Zolang je krimpt, moet je niet verder bezuinigen. Heel simpel. Ja, maar toch wordt er dit jaar opnieuw verder bezuinigd. Nou ja, dat is eigenlijk onverstandig. Dat is ook een beetje de boodschap die uit de analyse komt. Dat is niet alleen de boodschap over ons Centraal Planbureau, dat is ook de boodschap van internationale denktanks. Ja, maar dus zegt u trainen... daar dan met zoveel woorden bij, uh, draai een deel van die bezuinigingen terug? Nou, wat zal gebeuren verwacht ik. Ik um, vind uh, nu overleg plaats tussen werkgevers en werknemers. Ja. Dat gaat geld kosten, dat kan ik u wel zeggen. 1 tot 2 miljard kosten. wordt er gezegd. ja, dat gaat geld kosten en dat betekent dat akkoord komt er. Want als de akkoord er niet komt, heeft het kabinet een groot probleem... en de samenleving ook, dat akkoord kan leiden tot rust in de samenleving. Dat wat ook gezegd wordt, moet u rust hebben, vertrouwen, dat moet er komen. Dus het akkoord komt er en dat zal betekenen dat die bezuinigingen niet gerealiseerd worden. Dus 1 tot 2 miljard extra uh, ja. uitgeven? Ja, of dat, komt er vanuit. dat komt er vanuit en dat is ook goed voor onze economie. Ja, maar dan hoor ik uh, u, de, de ja. coalitiepartner van uw partij, namelijk ja. de VVD, roepen... geen sprake van. <laughs> nou, dat is wel jammer. Ook de VVD komt tot de conclusie dat het voor het land beter is, voor de consumentenvertrouwen, voor de werkgevers. Ja. Als werkgevers en werknemers één ja. lijn trekken, ja. dan zie ik de vrienden van de VVD ook omgaan. En als dat niet gebeurt? Ja, dat, ik, ik zit lang genoeg in het gezeten. Dat ik weet dat de hazen lopen zoals ze lopen. Ja. En op het moment dat er uh, uiteindelijk getekend moet worden... dan zal uh, ook de VVD tot de conclusie komen dat het een goed pakket is. Ja, maar ik loop zo er ook dat. al vrij lang rond in dat Den Haag. En ik weet ook dat als de persoonlijke verhoudingen... en de eigen dynamiek van zo'n proces een eigen rol gaan spelen... dat het ook wel eens opeens heel anders kan gaan. Uh, dit kabinet uh, blijft vier jaar zitten. Daar ga oh, ik er ja? vanuit. Ja, Dit kabinet kan zich niet voorloven om uiteindelijk nu uh, te vallen. Nee, maar volgen. de VVD heeft wel gezegd, bij monden van de fractievoorzitter Helbe Zijlstra. in ja. 2014 is die 3%-norm gewoon hard. Ja, en op het moment dat Europa zegt dat het onverstandig is. dan zal ook de VVD tot conclusie komen: laten we dan maar gewoon Europa volgen. Ja. Is, dit een, is dit een zo principieel punt dat het desnoods een kabinetscrisis waard zou kunnen zijn? Nee, Nee, de VVD en de Partij van de Arbeid, hebben getekend deze periode samen te werken. Dat is goed voor het land. Ja. En ook de VVD, ik ken de VVD, zijn buitengewoon constructief. Ja, je hebt natuurlijk altijd zoveel opvattingen. Maar uiteindelijk moet je altijd compromissen sluiten. En een compromis kan zijn in het belang van het land gaan we uiteindelijk proberen Nederland heel snel tempo de bovenop te helpen... en dan heb je de werkgevers en werknemers nodig. Als dat geld moet kosten, dan kost dat geld. Er is nog op een plek geld, uh, zag ik gisteren ook in Nieuwsuur. Nou, ik bij de provincies, want die hebben die energiebedrijven verkocht... en er zit gewoon over 10,5 en een half miljard nog in kast daar... waarvan maar een heel, heel, heel klein deel is uitgegeven. Nou zegt Elko Brinkman, besteed nou een miljard of drie van die reserves... gewoon uh, aan investeringen in de bouw... dan krijg je die economie weer een beetje aan de praat. Eens? Uh... Die investering is hard nodig. En als ik goed kijk naar de provincies, dan is zelf al bezig om te investeren. Op zichzelf een goed idee... Dat niet van dat bedrag. Uit, nou ja, uit, uit die, die analyse bedrag. blijkt dat er maar een paar honderd miljoen is uitgegeven en dat er nog miljarden op de plank liggen. Nou ja, wat het kabinet zou moeten doen, dat is een heel goed idee. Om rond de tafel te gaan zitten met de provincies. Ik vind dat het een prima idee om die op die manier de economie aan te zwengelen. Uitstekend. Goed. goed. Boodschap dus van uw kant. Eindelijk wordt de analyse gemaakt. Niet verder bezuinigen als we in een negatieve spiraal zitten. En dan is de 3%-norm in 2014 ook niet heilig.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 Nou, als je op je oude dag thuis wilt blijven wonen, maar toch zorg nodig hebt... dan kun je de hulp inroepen van een Poolse verpleegster. Die komt bij je in huis wonen en geeft je 24 uur per dag... zeven dagen per week de zorg die je nodig hebt. Verslaggever Martijn Gimiers ging op bezoek bij mevrouw Boogaert... die met de hulp van zo'n verpleegster nog veel dagelijkse dingen kan blijven doen. Autopapier heb je die, Johanna. Autopapier heeft ze meegenomen. Wat gaan we doen, mevrouw Boogaert? Eerst gaan we naar de supermarkt, naar de Albert Heijn. En daar kopen we wat voor het eten vanavond. En Joanne, jij gaat mee, hè? Ja. Om te helpen bij boodschappen doen? Mevrouw Bogaert is 83 en heeft de ziekte van Parkinson. Het is voor haar onmogelijk om zonder begeleiding te wonen. Maar een leven in een verpleeghuis leek haar ook niet echt wat. Daarom heeft ze nu twee Poolse verpleegsters die bij haar in huis wonen en die dag en nacht voor haar klaar kunnen staan. En uh, zijn al champignons thuis, dat weet je niet. Uh, nee, dat moet maar kopen. Hoe belangrijk is Joanna nou voor u? Ja, heel belangrijk natuurlijk, want ze en ze doet alles voor me. Dus ja, ik kan zelf geen kopjes naar de keuken brengen, want ik zit altijd in die stoel, dus dat gaat allemaal niet zomaar. Het is best belangrijk voor mij, hoor. Zo lang mogelijk thuis wonen. Het is de wens van veel ouderen. Zo heet Eveline Kasterlijns van onderzoeksbureau Berenschot. Zij schreef het boek De Vergrijzing Voorbij... over de toekomst van de ouderenzorg in Nederland. Bij voorkeur willen mensen in hun eigen omgeving oud worden. Wat bekend is, waar ze nou ja, nog zelfredzaam zijn. Waar ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het liefste thuis, in de eigen woning. Waarbij wellicht in die nodig thuiszorg geleverd wordt, uh, waarbij uh, de buurvrouw uh, uh, misschien wat taken overneemt... of een van de kinderen. Um, en zoveel mogelijk het leven kunnen blijven voortzetten zoals ze dat gewend zijn. Nog even beladen nog. Ja. En nog tomaten. Over. Maar doen jullie nu boodschappen samen? Maar doen jullie ook andere dingen samen? Uh, wij doen heel veel uh, activiteiten samen. Wij gaan samen naar de bioscoop, wij gaan samen naar het zwembad... Uh. Ja, wij gaan samen ook op vakantie, Spanje. Uh, ja, so wij doen heel veel dagen, ja. activiteiten samen. Maar het lijkt me ook best uh, lastig soms om de hele dag bij mevrouw Bogaert in te wonen. Uh, wij hebben ook uh, pauzetijden, middags en avonds. Dat, ja. Wat zegt u? Ze zit de hele dag niet bij me. Oh? Nee, ze zit vaak op de kamer TV te kijken of zo, of wat je doet. Ik weet niet wat ze altijd doet, ik kijk er nooit naar. Maar ze is er als u haar nodig hebt? Ja, als ik ze bel, dan komt ze. En dat is belangrijk voor mij, hoor. 24 uur per dag zorg aan huis. Belangrijk voor mevrouw Bogaert, maar ook voor haar drie dochters... die niet om de hoek wonen. De Poolse verpleegsters geven onder meer dochter Henriette een hoop rust. Het is voor ons absoluut een grote rust om, om te weten... dat er iemand is voor mijn moeder als er dingen gebeuren. En wat ook heel prettig voor ons is... dat uh, zij hebben een dagelijkse rapportage hebben. Jullie kunnen alles nalezen in een soort status online status ja, ja, ja. die wordt ingevuld. Ja, dat is de, ook een van de grote voordelen van, van Global Care. Global Care Capacity is de organisatie die zorgt voor 24-7... zorg door buitenlandse verpleegsters. Iedereen die een kamer over heeft en geen probleem heeft met een extra inwoner in huis, kan een beroep op ze doen. Het concept van de inwonende zorgverlener is in Nederland vrij nieuw, zo vertelt Sandra Beuker van Global Care Capacity. We hebben op dit moment iets van 15 uh, uh, klanten die gebruik maken van de inwonende zorgverlener. Maar we hebben hele grote plannen. We zijn uh, rustig begonnen en het concept uh, kwalitatief goed uitgewerkt. Zodat we ook de, uh, de kwaliteit van de zorg uh, goed uh, kunnen waarborgen. En uh, we verwachten dit jaar 50 tot 100 uh, klanten te kunnen bedienen. Is deze manier van zorggeven nou goedkoper dan wanneer mevrouw Boga uit in een verpleeghuis zou zitten? Ja, dat klopt. Dat is zo. Als uh, mevrouw uh, de overheid stimuleert eigenlijk mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen... Hè, dan kunnen ze gewoon in een eigen woning verzorgd worden. En uh, als uh, mevrouw naar een verzorgingstehuis gaat, moet, uh, dan is een, is een plek natuurlijk een heel stuk duurder. Want dan wordt er ook een, een stuk voor de woning berekend. Ja. Waar komen ze allemaal vandaan, jullie verpleegsters? Onze grootste groep verplegers, uh, verpleegkundigen komen uit Griekenland... En uh, daarnaast uit uh, Tsjechië Polen. En wij zijn bezig met Spanje, Italië en Portugal. Omdat uh, uh, wij zien dat heel veel klanten het heel erg leuk vinden... om uh, Zuid-Europese uh, kandidaten in huis te hebben. Ja. En daar is geen werk? Is geen werk. En met name niet voor jonge verpleegkundigen. Dus kom maar hierheen. Ja. <laughs> Mevrouw Bogaert, wil u nog iets kopen? Nee, ik wil wel dat doen. Prima, dan wij gaan naar de kassa. Mevrouw Bogart. Ja. Kunt u zich nog een leven zonder Joanna voorstellen? Nou, niet, be niet best, denk ik. En hoe lang denkt u nog dat uh, Joanna bij u woont? Dat weet ik niet. Misschien is ze trouwd vandaag, maar dat, dat, men... dat weet ik ook niet. Ze heeft een vriend, dus misschien trouwt ze wel. En dan is ze weg. Ja, nou, dan heb ik pech gehad. We zoeken we nieuwe. Tja, je kunt natuurlijk gebruik maken van de wat goedkopere verpleegkrachten uit Oost- en Zuid-Europa. Maar je kunt als Nederlandse oma natuurlijk ook naar het zuiden gaan om daar van je oude dag te genieten. En dan zit ik hier heerlijk op een beschut plekje. En dan voel ik me ondanks mijn hoge leeftijd nog super gelukkig. Daarover meer morgen in Wat doen we met oma? In de nieuwe bijdrage van Martijn Gimiers. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via goedemorgennederland.nl Straks worden ze steeds ouder, maar het verschil tussen mannen en vrouwen blijft groot. De eerste dochtertumeur, hier is Koos Postema. Zaterdag regende het onophoudelijk 24 uur lang in de beeld. En het was nog nooit eerder gebeurd. Een Nederlands record. 24 uur regen. Geen hard nieuws, ik weet het. Nat nieuws, maar ik bewaar het. Nee, dat polderen in Den Haag, dat laat ik nu even schieten... en die kardinale twee-derde beslissing in Rome gaat mij niks aan. En PSV eindigt als derde, goed, wil ik het ook niet over hebben. Overigens, dat polderen, dat komt goed. Er komt natuurlijk een compromis... Het wordt bereikt na nachtelijk vergaderen. Vuisten op tafel, slaan de deuren. De duizendste econoom bij Paul Witteman die het niet goed uitlegt. De SP die hier en daar de straat op gaat. De fractie van Wilders die een paar keer over het Binnenhof marcheert. De Tweede Kamer gaat dan toch uiteindelijk akkoord om drie uur s nachts. Eerste Kamer, ja. Het moet maar, zucht de CDA-fractie. Dus er komt een sociaal akkoord. Waterig als beelds regenwater. Maar toch, wat zien je nou voor dat dat polderen faalt? Dat er 150 mannen en vrouwen op 30 april, kamerleden, al in ontbinding, of hoe zeg je dat, de eet of belofte afleggen tegenover de koning in zijn splinten nieuwe marinepak dat geen echt admiraalsuniform mag heten. Nee, dat kan niet op 30 april. Dus dat polderen verleren we nooit. Er komt een zwak sociaal akkoord. En voor Paasen is er een pauze en PSV wordt derde, dat zei ik al. Maar mijn echte nieuws van jongstleden zaterdag blijft toch... onophoudelijke regen in de beeld. 24 uur, een record voor ons land. In die regen, in de beeld, hockeyde zaterdag een kleinzoon van mij. Zijn team won met 4-2 en onze kleinzoon scoorde tweemaal. maal In de stromende regen. Maar ja, die jongen heeft zwemdiploma's A en B, en gekleed zwemmen, en twee minuten watertrappen. Kortom, het is een echte polderjongen. Koos Postema, morgen het ochtendtumeur van Henk Spaan. Wouter Hamel, het is vier minuten voor half elf, u luistert nog altijd naar de Cairo op Radio 1. We worden dames en heren steeds ouder, maar het verschil tussen mannen en vrouwen blijft groot, blijkt uit een rapport dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gepubliceerd. De levensverwachting van Europese mannen loopt een generatie achter op die van vrouwen. Jan Latte, demografisch onderzoeker bij het CBS, tijd voor een uh, analyse. Hoe komt het? hoe het komt. Laten we eerst even vaststellen dat vrouwen inderdaad aan kop liggen en waarschijnlijk aan kop blijven, maar dat mannen wel aan bijhalen zijn. Ze doen hun best. Um, dat heeft onder... Andere te maken met het feit dat de mannen afgelopen decennia iets minder zijn gaan roken. Waardoor bijvoorbeeld longkankersterfte afneemt bij mannen. En vrouwen niet. Vrouwen zijn blijven roken. Tenminste, de harde kern van vrouwen die rookt is blijven roken. En we zien daar dat de longkankersterfte nog echt ja, de, de levenskansen minder doet stijgen dan had gekund. Juist, dus mannen rukken op in de leeftijdsprognose en vrouwen zakken wat terug? Nee, ze zakken niet terug, maar ze gaan minder snel vooruit. Mannen gaan nu sneller vooruit. Hè. In de hardloopwedstrijd, vrouwen nog steeds aan kop, blijven ook aan kop. Maar mannen zijn aan het bijhalen. Juist. Maar beide gaan vooruit. Is het niet zo dat een vrouwenlichaam ook langer meegaat dan een mannenlichaam over het algemeen? Um, het begint al bij de start. Ik denk uh, dat het zwakke geslacht in wezen het sterke geslacht is. Kijk, als je het uh, ziet, wat, wat zijn de oorzaken van zo'n berekende levensverwachting? De perinatale sterfte, zoals dat heet, sterfte van kindertjes... die ligt bij jongetjes al hoger dan bij, bij, bij meisjes. Daar begint het al. En dat gaat eigenlijk het hele leven door. Daar komt nog bij dat uh, het mannen, mannen ding stoer doen betekent in wezen roekeloos zijn. Dat zien we terug in de verkeersslachtoffers. Uh, er zijn meer... 19, 20-jarige mannen die een, een, een dodelijk fataal ongeluk hebben dan vrouwen. Ja. Um, nou ja, en zo gaat het eigenlijk door. De, de, de zelfmoordrisico's bij mannen liggen ook hoger. Dus de niet-natuurlijke dood. Op alle fronten zien we iets meer risico's voor mannen tijdens het hele leven. En aan het eind van het leven inderdaad zijn, uh, hebben vrouwen meer kans om honderd te worden. Ja. Dus het zit ook een beetje in het beestje. Ja, en toch gaan vrouwen steeds meer op mannen lijken in veel opzichten. Ja, ja, en dat is waarschijnlijk de reden waarom er wel vooruitgang is bij vrouwen... maar niet dat ze vooruit gaan lopen op mannen. Nee, mannen halen iets bij, dus de vrouwen uh, uh, worden meer mannen. En, maar het zal nooit zo zijn dat vrouwtjes helemaal mannetjes worden. En Gelukkig dat niet, het, zeg. Nee, ja, maar dat betekent wel dat vrouwen dus altijd langer zullen leven... en langer van de HOW zullen genieten dan mannen. Juist. Goed. Uh, zijn er nog verschillen tussen het standaard gemiddelde uh, in Europa en in Nederland... of lopen we geheel in de pas? Nou, voor de algemeen gemiddelde lopen we in de pas. Maar, maar het, het bericht uh, waar uh, u naar refereerde eerder, uh, het WHO-bericht... Uh, uh, geeft aan dat het verschil uh, mannen gaan inhalen. Maar, maar we lopen niet in de pas. Mannen zijn meer aan het bijhalen dan in de rest van Europa. Dus Nederland maakt een iets snellere start voor de mannen op dit moment. Ja, u zei net, we worden steeds ouder. Uh, zijn er ook statistische gegevens over het aantal honderdjarigen... bijvoorbeeld, of ouderen, uh, nog, nog ouderen, uh, dat... Stijgt? Ja, ja, ja nee, dat, dat is ook een stijging. Dat is echt aan het eind, eind van, van de, de piramide. We zien de honderdjarigen toenemen. En Ik ken het niet uit mijn hoofd op dit moment, maar ik schat zo'n 15, 16, 100 100-jarigen op dit moment. En met de aankomende vergrijzing van de babyboomers, eh, dan gaat het waarschijnlijk in de duizenden lopen. En dat zie je ook in andere landen: het aantal honderdjarigen neemt toe. Juist. En dan komen er ook dus steeds oudere mannen bij. Maar vooral oudere vrouwen. <laughs> Want dat blijft toch het sterkste geslacht. Jan ja, Latte, precies. van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u zeer. Okay. Het is uh, bijna half elf, dames en heren. Over tien minuten of tien seconden zou er uh, rook moeten te zien zijn... in Rome op het Sint-Pietersplein. Zwart of wit? Vermoedelijk eerst nog zwart. Dat kan nog wel even duren, zeggen alle analisten daar. Iedereen staat hier in de startblok om het u te melden als het zover is. Ik heb nog geen beeld. We gaan naar Jeroen Wielard. Met witte rook in een beurs misschien? Ja. ja, die zit gewoon in Den Haag. En niet voor een rookmoment, Sven, maar om te praten over Europa. Er komt weer een top daarover in gesprek. pal naast het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar eerst het nieuws. Iets met rook misschien, Jan van der Putten? Radio 1, het NOS-journaal. We zien nog niks, Jeroen, maar je gaat het horen straks. Eerst iets heel anders. Het dreigingsniveau voor terrorisme wordt verhoogd. Van beperkt naar substantieel. Dat is de op één na hoogste alarmfase. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zojuist bekendgemaakt. Justitiespecialist Robert Bas is aan de lijn. Je bent er, Robert? Jazeker. Ja, zeker. Wa waarom is dat besloten? Nou, de belangrijkste reden is eigenlijk dat de laatste maanden wordt gezien dat er heel veel jonge moslims vanuit Nederland uh, vertrekken naar Syrië om daar mee te vechten. De vaak terechtkomen bij hele radicale extremistische groeperingen. En de angst is toch dat als die jongeren terugkomen naar Nederland, dat daardoor het risico op aanslagen uh, groter gaat worden. En wat moeten wij nu doen met dat verhoogde niveau? Nou, wij kunnen waarschijnlijk heel weinig aan doen. We zullen er ook weinig van merken. Maar er is natuurlijk ook direct wel een oproep eigenlijk aan bestuur, politiek in Nederland... die een post, zeg maar, het hele dreigingsverhaal naar de achtergrond hebben gedrukt. Dat was ook niet zo interessant. Hè? Er was weinig radicalisering. En natuurlijk ook een oproep aan de moslimgemeenschappen in Nederland. Van, uh, zorg ervoor dat jongeren niet radicaliseren. Zorg ervoor dat ze, zich, dat ze niet vertrekken om deel te nemen aan het jihad in landen zoals in Syrië. Want dat is een potentiële dreiging voor Nederland. Justitie-specialist Robert Bas, dankjewel. Ander nieuws. De krimp van de Nederlandse economie wordt voor het grootste deel veroorzaakt... door het achterblijven van de uitgaven door consumenten, bedrijfsleven en overheden. Dat staat in het Centraal Economisch Plan 2013. Eind vorige maand werd al bekend dat de Nederlandse economie dit jaar krimpt... met een half procent. Volgend jaar is er weer wat groei. Netbeheerder Tennet overweegt naar de beurs te gaan om geld op te halen. Het elektriciteitsnetbeheerbedrijf heeft de komende jaren... zeker vijf miljard euro nodig voor investeringen... En de Nederlandse spoorwegen kopen zich voor een nog onbekend bedrag in bij de Haagse stadsvervoerder HTM. NS koopt 49% van de aandelen HTM van de gemeente Den Haag. Nog niks te zien over rook. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo staat tussen Deventer en Badmen 2 kilometer. Vanmorgen zijn daar twee vrachtwagens op elkaar geknald. En er zijn twee rijstoken dicht. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Badhoevedorp. Daar staat 4 kilometer en alleen de vluchtstrook is daar open. En op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Asten. Daar staat 5 kilometer file en ook daar zijn inmiddels twee, twee rijstoken dicht. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. In conclave over Europa, op het Irenepad in Den Haag... tussen al die modernistische regeringsgebouwen... vlakbij de Koninklijke Bibliotheek, zeg ik u... Alle landen op één lijn krijgen is toch iets ingewikkelder dan wat die kardinalen zitten te bedisselen in de Sixtijnse kapel. De Europese regeringsleiders zijn de komende twee dagen weer bijeen om te praten over de gevolgen van de economische crisis voor Europa. Hoe zit dat met ongelijke grootheden als Frankrijk, Spanje en Italië en wat te doen met Cyprus? Vrijhaven voor witwassen van illegaal geld en belastingparadijs voor rijke Russische patsers. Voorbeschouwen met Adriaan Schout, coördinator Europese studies van instituut Klingendaal. En aan de telefoon hebben we Europarlementariër Wim van der Kamp en luisteraar... Hoe is het met u als Nederlandse Europeanen? Heeft u al meegetekend met het boze burgerforum? Belt het ons op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten naar Lijn1 Radio. En e-mailen naar lijn 1, e 1 Apestaatje ntrnl De killer-song van Despoina Olympiou, de Cypriotische inzending voor het Eurovisie Songfestival, Anneti Adriaan Schout. Um ik las afgelopen maandag iets in de Volkskrant over een nieuwe bijeenkomst van dat burgerforum van uh, Thierry Baudet. En uh, in Den Haag werden de 50.000 handtekeningen voor de petitie om overdracht van bevoegdheden naar Europa te staken... toch eigenlijk maar een natte scheet zijn, volgens een ingewijde van een natte scheten in Den Haag. Ja. Er wordt een beetje over gesproken alsof het eigenlijk allemaal niks voorstelt. Een bagatel. Uh, een bagatel, ja. Nou, uh, in een zekere zin is dat volledig te begrijpen dat het uh, zo wordt afgeschilderd. Want er is eigenlijk helemaal nog niks. Hè? Dus ja, waar, er, er is helemaal geen enkel uh, verdrag aan de horizon. Uh, ja, er zijn boze mensen die zetten handtekeningen. Maar eigenlijk... Terwijl er dus eigenlijk helemaal niks op de agenda staat... waar je een referendum tegen kan organiseren... zijn er al 50.000 handtekeningen binnen. Dus ja, het toont wel echt aan dat er uh, heel veel emoties op zijn minst zijn over Europa. En het dat is... mensen zich genomen voelen. Dus let maar op, als ja. er straks echt iets is... Ja, uh, uh, uh, op de achtergrond, uh, in de onderhandelingen over hoe moet het verder met Europa... is iedereen als het dood voor een verdragswijziging. Want als er een verdragswijziging komt... dan zul je zien dat ze stellen dit soort dingen wel voor. Dus ja, je kunt maar... het echt niet uitgewimpelen. Precies. Precies, eh, lijn 1. We hebben een paar uitzendingen gemaakt afgelopen week over Europa. Dan blijkt vooral die onvrede en de psychologie. Waar ik maar steeds maar zeg, dat wij toch met z'n allen... hoe dan ook met elkaar verbonden zijn. Al is het in grote ongelijkheid als Europeanen. Ja, de vraag is natuurlijk hoe zijn we gebonden. Ja. En zijn we in sommige opzichten niet te ver gebonden... en niet met te veel landen gebonden. Dus eh, er is wel degelijk die uh, verbondenheid. Uh, we hebben eigenlijk ook gezien de afgelopen verkiezingen vorig jaar... Uh, Nederland wil ook eigenlijk, he, de burgers willen eigenlijk ook gewoon door met Europa. Maar we willen wel een goed Europa. We willen wel ook dat we in, met landen in, in een euro zitten waar we op kunnen vertrouwen enzovoort. He. Heeft u het net al over zitten praten hier. We staan vlak naast Buitenlandse Zaken. U bent even bij Frans Timmermans weggesniekt om in lijn 1 uh, met ons mee te praten. Was het ingewikkeld om, om, om u van de, de minister van Buitenlandse Zaken los te scheuren? Nou, er was natuurlijk wel een zekere discussie. Daar zal ik eerlijk toegeven. over moet jij in die bus? Nou, wat is belangrijker? Een gesprek met de minister of een gesprek met... Hoeveel luisteraars hebt u? 800.000, schat ik zo. Het is wel evident wat hier belangrijker is. er gingen toch wat wenkbrauwen omhoog nog. Ja, maar natuurlijk... De discussie Frans Timmermans had mee moeten komen. Frans Timmermans kennende, die zou dat ook zeker graag gedaan hebben. Om in alle talen mee te praten hier. Nou, maar hij praat ook gewoon graag over Europa. Hij is een bevlogen man. Uh, ja, hij kent de ins en outs. Hij kent ook de gevoelens uh, onder de bevolking. Daar is hij ook zeer mee bezig. Uh, ja, dat kun je ook zien als hij in de Kamer opereert. Hij is gewoon goed bezig met Europa. Ja. Cyprus dan, om te beginnen. Uh, Wim van den Kamp, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, dat is weer zo'n nieuw heikel punt. Noodgeld voor Cyprus. Uh, wat is de opstelling van u als CDA, Europarlementariër... op dit moment, nu, vlak voor de top? Nou, wij uh, kijken met belangstelling naar de onderhandelingen... met name tussen Duitsland en uh, Cyprus. Uh, Duitsland uh, stelt zich nu zo'n beetje op als hoofdonderhandelaar... namens de Europese Unie. Maar ook terughoudend, hè? Uh, terughoudend. Uh, verkiezingen vroeg... daar in Duitsland? Wat zegt u? Ja, de verkiezingen in september... Uh, vanochtend zijn er berichten binnengekomen dat de Cyprioten nu weer minder geld uh, nodig hebben. Maar uh, even serieus, uh, Cyprus is een, een, ja, wat, wat zal ik zeggen, een kleine ontsteking in het gezicht van, uh, van Europa. En die ontsteking moet zo snel mogelijk worden, worden opgelost om ervoor te zorgen dat die euro uh, in ieder geval niet vanuit Cyprus wordt, uh, wordt geïnfecteerd. Adriaan Schout, is het in, Adriaan Schout is het niet mee eens. Sorry, meneer van den Kamp. Adriaan. Oké, okay. en wat is zijn oplossing? Nou, ik... ik, ik, ik, ik vertrok mijn mond, het is de radio, bij dit woord een kleine ontsteking. Kijk, in Cyprus hebben we natuurlijk de volgende dreiging voor de euro. En wat er nu moet gebeuren is dat er een oplossing gezocht moet worden. En iedereen zoekt natuurlijk wel, naar een op, ook de Duitsers, naar een oplossing binnen euroverband. Maar dat kun je niet een kleine ontsteking noemen. Want straks dan zitten we uh, een land overeind te houden, zitten we banken overeind te houden. Een heel financieel systeem overeind te houden in, in Cyprus. Ja, wat echt heel erg dicht aan zit tegen alle maffiapraktijken... Servië, ja. in Rusland enzovoort. Dat kun je echt maar, geen kleine ontsteking noemen. Dit is echt een groot probleem in de euro. kant zegt dat ze eruit moeten... U vindt dat ze uit de euro moeten? Nee, ik zeg dat het geen kleine ontsteking is en dat het wel degelijk een groot politiek probleem is. Omdat wij nu uh, gedwongen worden in Europa om uh, een oplossing te zoeken voor een systeem wat echt helemaal intens corrupt is en heel dicht tegen de maffia aan zit. En we moeten op, uh, wat, waar de regeringsleiders nu voor zullen staan, is dat er een oplossing gekozen uh, komt voor dit probleem van Cyprus, waarbij de bankensector daar zo zuiver mogelijk gemaakt wordt. En dat zal nog een hele opgave zijn. En als dat niet goed gebeurt, dan zit Europa gewoon de maffia te financieren over, te over over Over maffia gesproken, Cyprus maakt het dus makkelijk uh, voor rijke, niet europeanen zover wij geïnformeerd zijn, die een huis willen kopen daar op het eiland... en in ruil voor die investering een verblijfsvergunning krijgen. Adriaan ja. Schout. Ja, dat is een beetje een manier om uh, toch mensen het aanlokkelijk te maken, kopen en Je krijgt uh, de, de, de, de, de toegang tot de EU er eigenlijk zo ongeveer bij. Uh, ja, dat is niet helemaal netjes, maar binnen wat er in Griekenland, of in Cyprus gebeurt... is dit natuurlijk nog maar een van de kleine dingen van uh, uh, ja, de gesjoemel wat er plaatsvindt. Ik weet van de Kamp, Ik, ook, ook uh, al een huis op Cyprus. Ja. <laughs> dat komt zo. Ik wil eerst nog even iets zeggen over die kleine ontsteking... Kijk, de grote problemen van de euro die zitten op dit moment in Spanje, wellicht in, of zeker ook in Italië en wellicht zelfs in Frankrijk. Dus laten we nou oppassen dat we het probleem van Cyprus niet tot het centrale probleem van de euro verheffen. Als we zien wat er de afgelopen jaren in Griekenland is gebeurd, dan zien we wat de grote bedreigingen van de euro zijn. Die corruptie in Cyprus die moet uh, hard worden aangepakt. Uh, we hebben gezien dat daar uh, dubieuze Russische investeringen plaatsvinden in die uh, Cypriotische banken. En als de Europese Unie uh, met behulp van Duitsland daar nu niet schoon schip maakt... dan wordt die kleine ontsteking die wordt echt een bedreiging voor de euro. Dan gaat het echt vreselijk etteren. In dat opzicht kan ik uh, Schout zijn conclusie uh, volgen. Maar even voor de goede orde, begin bij het begin. En het probleem van Cyprus is klein, toch uh, persistent. Ja, maar het Dan andere probleem kopen... speelt... Ja, of nee, ja, over het kopen van huizen Over waar? het kopen van die verblijfsvergunningen. Ja, ik moet zeggen dat ik, uh, mede naar aanleiding van jullie uh, redactie... ik zal toch een paar vragen gaan stellen aan de Europese Commissie. Want het wordt dubieus als jij bijvoorbeeld als rijke Chinees vanuit Shanghai... ...voor 150.000 euro een permanente verblijfsvergunning voor de EU kan kopen. Ik vind dat eigenlijk een, een, een zelfbevlekking van de EU. Dat moeten we niet doen. Uh, maar, ook weer naar aanleiding van, van deze uitzending... ...we hebben natuurlijk gezien dat Portugal, uh, Spanje, maar ook Ierland... ...ook nogal uh, uh, handig zijn om hun tekorten aan te vullen... ...met uh, dure mensen met verblijfsvergunningen. Dus dat is niet en... alleen een cypriotisch verschijnsel, meneer Van der Kamp. Exact. En daarom ja. zijn uw vragen in het Europees Parlement heel erg relevant... ...omdat het exact. anders een soort olievlek over heel Europa wordt. Ja, en dit is ook weer een van die punten waar uw uitzending mee begon. Kijk, die burgers van het Euroforum, daar heb ik uh, op zich... Uh, ...ik ben het niet met ze eens, maar ik heb er op zich bewondering voor... Dat ze die Europese discussie in Nederland op een hoger plan brengen. Maar u snapt de onvrede voor... toch wel? U snapt de onvrede toch wel? Weer van de Ik snap kamp. de onvrede absoluut. En die onvrede, daar moeten we als Europese Unie en eh, ook en zeker als Europees Parlement ook een oplossing voor vinden. En die oplossing is niet eh, uit de EU of uit de euro. Nee, die oplossing is dat je dat vertrouwen herstelt. Maar het kopen van verblijfsvergunningen, dat draagt dus niet bij aan het vertrouwen in de Europese Unie. En uh, nou ja, vandaar ook dat ik die vragen aan Barroso zal stellen van, uh, geachte meneer, hoe, uh, hoe, hoe denkt u daar nou eigenlijk over? Is daar een, is er, is er een, is, is een breder gedeelde zorg over, behalve bij het CDA-delegatie in, uh, in Brussel en Straatsburg? Ik denk het wel. Je kan rustig zeggen dat de Noord-Europese landen, en daar reken ik dan zeker Finland, uh, Zweden bij, maar ook uh, onze Duitse collega's, dat die toch over het algemeen best wel bezwaren hebben en kanttekeningen... Deze, tegen deze uiterst pragmatische wijze van hoe vul ik mijn budget aan. Adriaan Schout, Adriaan Schout, daar kunt u zo meteen even mee terug naar Frans Timmermans. Oh, maar dat is hier echt helemaal geen enkel nieuws. Dat staat ook in de Staat van de Unie. Dus dat is het document wat de regering net naar de Kamer heeft gestuurd... waar ook een Kamerdebat over is geweest. Ook hier is men zich echt totaal bewust van uh, het afkalvende draagvlak voor uh, Europa. En uh, er wordt volop nagedacht uh, uh, voor, voor oplossingen. Alleen, ja, we zitten zo ontzettend diep in Europa. Dat maar het gaat nu natuurlijk. verder. Nou, Waar het verder gaat is, daar zijn de vragen aan Barroso van Van der Kamp. Ja, nou, wat, dat is natuurlijk volstrekt terecht dat Van de Kamp hier komt met deze vragen. Maar dit, kijk, dit staat natuurlijk ook al wel op, op het netvlies. Maar dat is wel het probleem dat... Kijk naar Cyprus, wat er nu gebeurd is. Dit had natuurlijk nooit zo ver moeten komen. Het, dat Cyprus in de, de EU is gekomen, of in de eurozone is gekomen... dat is eigenlijk al een fout geweest. Dan zien we pas de, hoe, hoe, hoe gevaarlijk die ontwikkelingen zijn. Als het echt fout loopt, dan blijkt dat die hele financiële sector... nou, totaal corrupt te zijn met mafioze dingen. Dan krijg je dat je er een huis kan kopen... En een toegang tot de hele EU bij krijgt... en wordt het meer dan een ontstekentje. Absoluut. Dit is, een, dit, dit is gewoon de volgende blijk van een klein dingetje... kan gewoon een fundamenteel probleem in Europa opleveren. En daar hebben we veel te zonnig naar gekeken. Ik maak even een brug via sint anna met een observatie van Jan Bakker. De grote fout is natuurlijk geweest... dat bij de toelating van de huidige probleemlanden... men uit opportunisme verzuimd heeft... eens goed in hun portemonnee en op hun bankrekeningen te kijken. Een bedrijf dat ook. ...op zo'n manier op zo een bedrijf dat op zo'n manier fuseert met een ander bedrijf... ...zou binnen een jaar failliet zijn. Nu u weer, Wim van den Kamp. Ja, ik, eh, ik kan die opmerkingen volgen. Ik heb zelf de twijfelachtige of de positieve eer gehad... ...dat is maar net hoe je het bekijkt... ...om in 1999 als Tweede Kamerlid eh, te stemmen tegen Griekenland in de euro. Maar op dat moment was de euforie ook bij Gerrit Zalem over die euro was zo groot... dat we een aantal landen hebben toegelaten tot die munt... die er eigenlijk niet in thuis horen. Als je kijkt naar de problemen die we nu op Cyprus hebben... maar Cypri Cypriotische economie is heel sterk gekoppeld aan de Griekse economie. Je kan je zelfs afvragen of landen als Italië op dat moment gereed waren voor de euro. Maar nogmaals, dat verdrag van 1992, het verdrag van Maastricht... Dat moest op 1 januari 2001 resulteren in een euro. En in het kader van die euforie, en de economie draaide, het geld van paas 2 klotste op tegen de plinten van het ministerie van Financiën. De ambities Ik... werden financieel geschraagd, maar zijn nu met de realiteit van de bubbel, de ontplofte bubbel geconfronteerd. Ik zeg, u dat dat we, ik zeg u dat we op dit moment proberen om Frans Timmermans... toch ook uit Buza hier in de bus te krijgen. We gaan toch even verder op wat Wim van der Kamp zegt... Um, de economieën van Italië en Frankrijk. Want dat wordt de komende twee dagen, Adriaan Schout... toch ook wel een groot onderwerp. Veel groter dan het ontstekingje Cyprus. Nou, ik zou het bijna zeggen, was het maar waar... Uh, deze top wordt toch een beetje de, de, de voorjaarstop. De voorjaarstoppen zijn altijd een beetje de luchtige toppen... Uh, he, want de echte zware top is altijd in juni. Want dan gaat het echt over de landen. Nu gaat het meer algemeen. Er wordt een beetje naar Europa gekeken. Maar natuurlijk zit het grote probleem uh, in uh, Frankrijk en Italië. Uh, dat is, uh, uh, in Frankrijk loopt de staatsschuld op. Uh, in Italië, he, de, de, de totale staatsschuld van Frankrijk dat gaat naar de 100%. Dat is onhoudbaar. In Italië is het 127%. Dat zijn onhoudbare bedragen. Er wordt veel te weinig in die landen aan hervormd. Vormingen gedaan. Dit zijn potentiële grote problemen in Europa. We zijn nog lang niet uit de eurocrisis. Uh, dit moet echt heel hoog op de agenda komen. Hoe gaan we verder met deze landen? En als dat niet lukt, dan moeten we echt de waarheid onder ogen zien. Namelijk dat ze allemaal de grootste moeite hebben... om zich aan de afspraken te houden of het gewoon niet willen. Dus ja, dat, kijk, of niet kunnen. Kijk, wij zijn een klein land. Voor Is het, ons het willen of kunnen? Het heeft met grote en kleine landen te maken. Nou, het heeft met psychologie te maken. Kijk, wij zijn een klein land. Voor ons is Europa heel belangrijk. In Frankrijk telt Frankrijk veel meer dan Europa. En ja, daarom zijn die hervormingen. Wij hebben vorig jaar een Koendersakkoord eruit gesleept. Omdat we niet vergek wilden staan in Europa. Ook Dat omstreden. We, ook omstreden. Maar we hebben in een paar dagen tijd hebben we echt allemaal trucs uit de kast gehaald... om tenminste met een goede economische planning te komen. Wim van den Kamp? Ja. Hoe is het, Adriaan Schout, die relativeert het uh, enigszins, maar uh, geeft ook wel heel duidelijk aan wat de kern van de problematiek is. Ja, nee, laat ik uh, dit voorop stellen. Uh... Nou, het gaat over het belang van de top, hè, dat hij relativeert. Ja. Voorjaarstop, nou, luchtig die, die en zo. Top, pas op, pas op, pas op, pas op. Die top uh, ben ik met Schout eens, dat dit is niet de zwaarste agenda en niet de zwaarste top. Maar eh, neem van mij aan dat in de wandelgangen en in met name alle bilateraaltjes, hè, want we beginnen vanavond al, het informele overleg tussen de, de lidstaten en het feit dat commissaris Reen, zoals die zo mooi heet tegenwoordig, onze begrotingszaar, eh, die zal echt nog wel even met Hollande praten en met Monti om te zeggen van jongens, het moet toch echt, jullie moeten echt tempo maken. Want uh, inderdaad, so we lopen gevaar. Adriaan Schout, die steekt zijn vinger op. Ja. Nou ja, kijk, natuurlijk zal Olly Reen met, uh, uh, met, met Frankrijk praten. Maar dat heeft hij vorig jaar ook al gedaan. En dat is ook met Italië gebeurd. Maar we zien gewoon hoe verschrikkelijk broos dit, dit zoals dat dan heet, het EU-semesterproces is. Is dit nou ja. werkelijk een proces waar we op kunnen vertrouwen? Want we zien gewoon dat... Uh, we, we zagen Monti al uh, twijfelen en, en niet doorpakken. En nou zien we Hollande op deze manier. Dat zijn zo'n zo beetje de grootste economieën in de eurozone. Ja. Hebben, we al lang een, hebben we al lang een pauze en het dit nog steeds door? Oh, dit gaan we wel ja. een tijdje door. ja. Hey, we hebben Ralf ja, is... aan de telefoon. Sorry meneer van der Kamp. Ralf, luisteraar, um, reageert. Vertel. Ja, met Ralf maar gewoon. Ja, goedemorgen. Ik, ik, ben, ik vind dat hele idee Europa, dat heeft me nooit aangesproken. Ik, ik ben helemaal geen Europeaan. Ik ben een Nederlander. En ik denk dat een heleboel landen datzelfde gevoel heerst. Je ziet. Je ziet ook steeds meer nationalistische bewegingen opkomen. Dat Italië en Griekenland is dat aan de gang. In Duitsland zal het ook wel volgen. België is nog niet eens een eenheid in gevoel. En dan, dan willen ze hier een unie, te, een, een, een unie maken. We hadden... Destijds de grootste fout is geweest dat we, de, dat we een monetaire unie zijn begonnen in plaats van een politieke. Dat was al een probleem geworden. Maar dat, dat, dat je met een monetaire unie ging, dat vind ik de grootste blunder die ze ooit hebben kunnen begaan. En, dat, en, dat, dat, inmiddels, ik... en inmiddels, Ralf, is het niet alleen een, een, een monetair probleem, maar een groot psychologisch probleem. Nogmaals, op meerlijn 1 uitzending hebben we dat vastgesteld. Adriaan Schout. Ja, dit is eigenlijk wel grappig dat deze uh, meneer Ralf, als ik dat mag zeggen, ja, uh, aangeeft. Want dat zit eigenlijk ook achter uh, dat referendum. Je ziet dat het referendum eigenlijk hinkt op twee gedachten. Zijn we nou uh, tegen Europa of hebben we grote problemen met de euro? En eigenlijk zie je dat die euro, en dat, dat wordt ook echt door Nobelprijswinnaars en wie dan ook uh, erkend, dat is gewoon op deze manier een fout geweest. En daardoor komt het hele EU-project in gevaar. En dat is een dat natuurlijk wel ontzettend jammer, want we hebben Europa zo verschrikkelijk hard nodig voor onze economie, voor de stabiliteit in de regio. Maar ja, dit soort dingen rond Cyprus, hè, de Italië binnen de euro, ja, dat ondergraaft het vertrouwen in Europa veel meer dan nodig is. We hebben het pas geleden in de bus in Amsterdam ook over gehad. Uh, en toen kwam dus na afloop ook een essentiële term naar voren. Government by fear. Een beleid gebaseerd op angst. Het verspreiden van angst. Is dat aan de gang? En moet dat niet sterk worden ingedampt? Uh, nee, dat moet niet worden ingedampt. Uh, het is wel zo dat iedereen natuurlijk zijn trucs gebruikt. Hè. Uh, we zagen net Kamp die zei... ja, Cyprus, dat is een kleine ontsteking. Hè, want er de, de, tegenover staat dat je kan zeggen... ja, het is ook het bagitaliseren van allerlei problemen. Dat gebeurt ook de hele tijd. We moeten gewoon reëel blijven kijken naar... wat gebeurt er nou in Europa? Wat is wel goed, wat is niet goed? Het kwam van Ewald Engelen vandaan... om het prominent uit het burgerforum... Die, die, die, die dit soort overwegingen ook ventileerde. Ja, maar ja, we, ik, ik praat niet graag... in. In dit soort termen, ik, uh, voor ik zelf oppas, uh, als ik niet oppas, dan word ik zelf weer populist of een eurofiel genoemd. En dan gaat het weer over marginaliseren. Ja, maar en dat, over dat, loopt, en... dat loopt ook nogal uiteen hoe u genoemd wordt. Dat, dat klopt, <laughs> maar we moeten gewoon elk, naar elk onderwerp blijven kijken. En zeggen, ja, hoe, wat is het probleem? Hoe kunnen we het oplossen? Kunnen we het nog binnen de huidige structuren oplossen? Moeten we er buiten gaan kijken? En dan moeten we gewoon ja, zonder taboes over kunnen blijven praten. Wim van der Kamp, in ieder geval niet regeren met angst. Uh, nee. Nee, nee, want kijk, als je gaat regeren met angst, dan jaag je de burger helemaal uh, in het Europese gordijn. We moeten het, denk, twee dingen doen. We moeten het hoofd koel houden en we moeten hervormen. Want vergis je niet, het gaat niet alleen om de situatie binnen Europa. Het gaat er ook om dat deze 27 landen, als ze niet samenwerken door India, door China, eventueel door Brazilië, Zuid-Afrika worden leeggegeten. He, wij lopen het gevaar dat wij het Madurodam van de wereld worden als Europees werelddeel. Kortom. Dus laten we het hoofd, hoofd koel houden. Er moet hervormd worden. En eh, laten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen, en dat ben ik met Schout eens... we hebben weliswaar de M ingevuld van de EMU... ...van de Monetaire Unie, maar we hebben niet de E ingevuld. Hè. Er is geen gemeenschappelijke economische politiek onder die euro en ook, geen nou. e, en ook geen gemakkelijke E van emotie, he, heb ik steeds uh. de indruk, Wim van der Kamp. Nee, dat, dat zie je ook, hè, dat, dat de generatie voor mij en u, dat was de vredesgeneratie. Mm. Die, die zijn opgevoed met Europa, dat brengt vrede, dat brengt stabiliteit. En nu de geldgeneratie. Nu heb je de geldgeneratie en de mensen die zeggen, ja maar paspoortcontrole, dat hebben we toch al lang niet meer. Studeren met een Erasmusbeurs in Berlijn, dat doen we ook al heel lang. En we gaan, uh, met de euro gaan we ook uh, wij, een wijntje kopen op Sicilië. Hè, dus ik zie, ik zie overigens wel bij de Nederlanders dat ze de voordelen van de Europese Unie snel binnenharken en terecht... Maar de verantwoordelijkheden die zo'n samenwerkingsverband met zich meebrengt... Ja, dan kan je niet uh, aan de gaan nou, staan. Daar ben ik het toch eigenlijk... Oh, ja, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Uh, al, al, kijk, Nederland is, uh, uh, gaat heel goed mee in allemaal oplossingen. We draaien mee in alles wat uh, de ECB op het spel zet. Uh, we zijn meegegaan in het ESM, we gaan mee in het EFSF. We hebben in de verkiezingen afgelopen jaar echt niet Europa afgerekend. Uh, wij gaan gewoon mee, uh, maar dan kun je de bevolking niet kwalijk nemen... dat ze wel heel erg emotioneel en kritisch meediscussiëren En daar is alle recht toe. En ondertussen is er een tweet van Jeroen Dijsselbloem... Namelijk dat aanstaande vrijdag om 15 uur, 17 uur een extra eurogroep over Cyprus komt. Wim van der Kamp. Nou, dat lijkt me een, een goede stap. Vaak is het zo dat uh, in Europa allerlei zaken uh, eerst geregeld worden en dan komt er een publieke top. Dus ik verwacht dan eigenlijk dat er ook met name met die Duitsers overeenstemming is... En dat Jeroen dat. Uh, of pardon, de heer Dijsselbloem. Uh, zeg maar Jeroen hoor, mag ook tegen mij altijd. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat hij dat uh, vrijdagmiddag kan aankondigen. Adriaan Schouten, dus Schouten zit dus er wel wat schot in. Nou ja, kijk, er is natuurlijk absoluut nodig dat op financiële markten rust uh, is. En voor het weekend willen ze waarschijnlijk bepaalde besluiten nemen. Uh, we kunnen natuurlijk niet hebben dat uh, de, de, de, de financiële banken. of uh, de in instellingen, dat er allemaal geld weglekt. omdat er on onduidelijkheid is. wat gaat er nou met Cyprus gebeuren en wat betekent. Dat betekent dat weer voor Griekenland en Italië en Frankrijk. Dus daar willen ze zo snel mogelijk een slot op zetten. En dat zal waarschijnlijk gebeuren. Het gaat over een heleboel verantwoordelijkheidsbesef. Over realisme. Over die positie ten opzichte van India en China, Wim van der Kamp. En ik uh, wens je inderdaad daar in uh, Brussel en Straatsburg een heel cool hoofd. En uh, nou, ik hoor niks over zwarte rook in Rome. En de witte rook voor Europa, dat zal ook nog wel een tijdje duren. Dankjewel Wim van der Kamp voor het meedoen. Dit was uh, lijn 1 vanuit Den Haag. Frans Timmermans is niet gekomen, maar Adrian Schout zal zich zometeen weer bij zijn gasten voegen. Dankjewel namens de hele crew. Lijn 1 in Den Haag over Europa. Gaan we het vaker doen. Sneeuw leidt in grote delen van West-Europa tot ongelukken en ongemak. Hoe lang staat u daar al? Ik sta hier nu ruim 6 uur. Ook in Frankrijk, België en Duitsland blijft het bijna de hele dag sneeuw. Alle tunnels in Brussel zijn dicht. Is het koud? Temperaturen onder de min 10 boven de verse sneeuw. De vraag is, bent u al een klein stukje opgeschoten? Nog geen centimeter. Iemand die had een meter sneeuw voor zijn garagepoort liggen. Verontrustend is niet alleen de hoeveelheid sneeuw die al gevallen is, maar ook hoe lang het allemaal lijkt te gaan duren. U bent nu 12 uur onderweg, is er inmiddels een beetje verandering gekomen in die situatie? Nog steeds geen centimeter. Heeft u iets om u zelf warm te maken?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 Kijk wat anderen besparen op energie en wat ik jou kan opleveren op current.nl met een q current besparen op energie kan makkelijk. Dit is Radio 1.